Het is een uh, gazelle, een uh, retro uh, klassiek model met uh, uh, van die vreemde Trommelrem uh, met ijzeren staven en een soort uh, handgrepen. En meestal werken het na een tijdje niet goed meer. Dus waarschijnlijk hebben ze hem daar nog gedumpt. En meestal worden uh, fietsen gewoon gedumpt, en, uh ja, het zijn dan simpele uh, dingetjes die er uh, dan mankeren. Zoals hier uh, remden niet, vergaat niet goed meer. En dan moet je gewoon even uh, een moertje aandraaien en dan uh, doet hij het weer. Zie een druppje olie erop. Ja, verder zat er geen ketting op. Die heb ik nog al liggen denk ik. Of ons kost die drie uh, pieken. En het achterspadbord is uh, nogal beschadigd. En ook de, de achter vork. Dus het stuk wat uh, tussen het zadel en de uh, achteras zit is uh, krom gebogen. Dus het ziet eruit alsof de, uh, het slot wat er ooit op gezeten heeft met grof geweld gekraakt is. Op de tv hoor ik een keer iemand zeggen, en, uh, uh, ja iemand van de politie die uh, zicht heeft op uh, fietsendiefstal. Ja, die uh, beschadigingen aan het uh, achterspadbord kan je zien dat uh, het slot gekraakt is. Dus ja, maar daar stond het niet op slot, het was gewoon gedumpt. Dat ja, is een achtervork die kan ik nog een beetje terugbeuken uh, met een uh, balk. Ja, vandaag uh, sprak ik een Marokkaanse man die was op een kinderfietsje. Dat uh, fietsje waar zijn dochter op gereden had en wat hem natuurlijk te klein was. Ik zei, uh, ik zag gisteren nog een uh, fietsen uh, staan niet op slot. En, uh, als je wil, uh, neem ik die mee de volgende keer dat je uh, zie hier gehoord heb van uh, klanten van mij waar ik het Nederlandse les geef. Dat uh, de politie in ieder geval in Amsterdam. Uh, mensen op de fiets die er niet helemaal uh, oorspronkelijk Nederlands uitzien, aanhouden en vragen naar een papier. Uh, de aankoopbon van de fietswaartsoperatie. Ja, een onwaarschijnlijk verhaal, maar ik hoorde het van diverse personen. ik vertelde net het verhaal van uh, de aankoopbon tegen mijn uh, buurvrouw en, uh, die uh, zit in de politiek die had het ook niet gehoord en die zegt uh, ja, dan moet je mee uh, naar het antidiscriminatiebureau uh, gaan ja goed zo'n fietsen uh, opknappen dat vind ik dus leuk om te doen dat wil zeggen één fiets ja niet uh, dat ik dat de hele dag uh, zou willen doen een beetje handwerk als uh, afleiding een beetje uh, technisch improviseren Of zoals een achtervork, een beetje beuken met gevoel. Dus niet zomaar beuken, maar kijken wat je precies aanricht. En eh, dan misschien wat harder beuken nog. Uh, juist een uh, zachte beuk nog. Nou kom ik mij door uh, mensen. Over wel. en die fietsentechniek euh, heb ik... Euh, Geheel uh, mezelf geleerd. Of ja, ik heb ooit van mijn vader geleerd hoe je een band plak. En verder uh, gewoon zelf uh, de jonge onderzoeker uh, gespeeld. Gewoon uh, demonteren en uh, kijken hoe het in elkaar zit. En onthouden uh, hoe het weer in elkaar moet. en kijk of je het kan repareren en volgens mij kan iedereen dat die hier dan blijven staan die staan weg te rotten die hebben waarschijnlijk alleen een lekker band en uh, dat is al te veel uh, werk voor een hoop mensen weten niet meer hoe uh, de band er weer in moet of dat proberen ze dan met een bandenlichter en dan uh, gaat de binnenband weer kapot dan geven ze het op. Een ja, trucje om de band erin te krijgen. Als je hem geplakt hebt. Je pomp een klein beetje lucht in de binnenband. Leg je hem op de velg. Dus in de buitenband. Dan. Uh, Zorgen dat het goed uh, verdeeld zit, dat er geen uh, uh, kreuken in zitten, hobbels, en uh, het vertiel ongeveer recht. En dan is het nog eens lastig om dat laatste stukje erin te krijgen van die, van die buitenband. En dan moet je uh, vanaf het stukje wat, uh, wat er nog in moet... En de hele binnenband naar het midden van de velg drukken, helemaal er rond tot aan de andere kant van het stukje wat er dan heen moet. En dan heeft hij meer ruimte, want de binnenkant van de velg is iets lager dan de buitenkant. En dan knijmen we meestal zo in. En dan een klein beetje lucht erin pompen. En even draaien om te kijken of uh, uh, de, de buitenband er uh, egaal, uh, cirkelvormig uh, omheen zit. Oh ja, nog een uh, trucje om uh, grote gaten te plakken. Ik weet niet of er... Uh, zelf plakkers zijn onder de luisteraars hier. Als je nou een groot gat hebt, bijvoorbeeld als er een grote spijker in de band gekomen is. Of een groot stuk glas. Plak je eerst een plakketje over het gat heen. Vervolgens nog een keer eroverheen schuren en... Een groter lapje daar weer overheen plakken. Dus uh, dubbel plakken. Ja, ah, esmeralda plakt ook bandjes. Ja, geregeld, dat was niet de bedoeling eigenlijk. Zet je eigen band of. Uh In mijn stadsfiets had ik een anti-lekband zitten, anti-puncture layer. Dan heb ik inderdaad misschien één lekker band gehad, in een jaar of vier tijd of zo. En nu begon hij spontaan te scheuren, dus dan moest ik hem toch vervangen. Ik pomp band altijd uh, keihard op. Ik kijk niet uh, wat de druk, uh, maximaal toegestaan druk is of zo, maar uh, ik pomp ze gewoon uh, keihard op. Zodat de pomp ook echt moeilijk gaat. En je duim er nauwelijks nog in kan zitten. Want het rijdt gewoon een heel stuk lichter. Uh, nog een tip als je een gaatje in de buitenband hebt. Van glas bijvoorbeeld. Uh, een klein beetje superlijm erop. Dus als hij nog opgepompt is. Of dan gelijk alle eventuele gaatjes op die manier behandelen. Klein beetje superlijm erin, dan de lucht uit laten lopen of bijna helemaal, zodat er nog net een beetje vorm in zit. En dan een nachtje laten staan. De grote sneeuw. Eventueel met een plakbandje eroverheen om uh, bij elkaar te houden. Een stukje duct tape. Meestal is dat niet nodig. Ja, nog een tip. Als je, je band geplakt hebt. Niet gelijk hard pompen, maar eerst even ermee rijden. En dus pas de dag erna hard pompen. Want dan zit namelijk dat plakkertje vaster dan uh, dat je met geplakt hebt. Ja, maar dat uh, uh, als er een gaatje in de buitenband zit, dat had ik in uh, Zweden. Een band waar ik zeker uh, 10.000 kilometer op gereden heb. Dat was een uh, gaatje wat ik uh, te laat in de gaten had. En dat gaat dan uh, afslijten en uh, ja, dat is dan onherstelbaar. Dat kan je nog even uh, rekken met een uh, plakketje aan de binnenkant van de buitenband. Maar ja, dat is dan uh, toch een uh, verloren zaak, helaas. Uh, een, uh, een nieuw band op een achterwiel zet. Dat doe ik met uh, vrij grof geweld. Ja, ik ga nu maar even door over de fietstechniek. Eh... Uh, je kan daar het hele achterwiel eruit halen, maar meestal is het uh, een hoop werk. Dan moet je de ketting loshalen en uh, ja, zeker met die ingewikkelde kettingkarsten is het vaak een heel doel. Dus ik haal alleen de, uh, die remhendel uh, los. Ja, als je een uitvalnaaf hebt, en, uh, dan is het wel makkelijk. Maar als je gewoon een gewone terugtraprem of een trommelrem hebt, dus dan haal ik die remhendel los en uh, een moer aan één kant. Aan de andere kant van de ketting. En dan ga ik erbij zitten. Zet ik mijn voeten... Uh, Gelijk verdeeld over uh, op de spaken, zo dicht mogelijk bij de naaf. En trek ik het frame uh, van de achterhuis af, dus het is, uh, ja, dan moet je een beetje kracht hebben, dus. En, uh, trekken en tegelijk die uh, band er doorheen zien te wurmen zonder dat die uh, beschadigd raakt. Vooral de binnenband als je die erin moet zetten. Ja, je hebt er ook uh, apparaatjes voor om dat te doen. Ik ja, met een nieuwe band. Als je me dan uh, bijna om maar hebt dan... Uh, kan het dus heel stug gaan, dan moet je hem echt helemaal naar het midden duwen en uh, ook in de, in de uh, richting waar je, als je er omheen gaat, duwen, zodat hij in het midden blijft zitten, een beetje trekken als het ware ook. En ja, toch bijna altijd dat hij er wel uh, in komt. Ja, met uh, is daar nog uh, erin probeert te wippen, dat is heel riskant. En, uh, voor je het weet uh, heb je een groot gat in je binnenband. Vork uitzetter. Ja, wat ik ook heel leuk vind om te doen, wat uh, uh, veel mensen <coughs> als ze uh, fietsen zeggen met een uh, kromwiel, zeggen gewoon een nieuw wiel erin. Maar vaak is dat heel makkelijk uh, terug uh, te buigen. Zelfs uh, wielen die in een hoek van 90 graden staan ongeveer, die uh, heb ik nog wel uh, reizend gekregen. Dat is met uh, handen en voeten. Je trekt met je handen en je duwt met je voeten. En dan iets verder dan uh, dat hij weer recht is en dan moet hij ongeveer recht zijn. Eventueel herhalen de plekken waar hij daar nog afwijkt. Ja, het geldt niet voor uh, fietsen met velgerimmen. Want helemaal recht krijgen ze niet meer en velgrem uh, ja, moeten uh, moet dicht op de velg zitten, anders uh, remmen ze niet meer. zou ik nog even de uh, uh, wielen helemaal goed recht krijgen. Het is misschien uh, wat specialistisch uh, werk. Zoals mijn uh, achterwiel van de fiets, waar ik ook uh, de afgelopen maand in uh, Zweden mee was, in Noorwegen. Die heb ik toch uh, vrij stevig belast. Daar heb ik mensen achterop gezeten. En uh, er is al, uh, uh, ik denk in jaren 5, 6 geen spaak meer van gebroken. Dus om ook een stevig wiel te krijgen, moet je hem uh, goed rond hebben en alle spaken ongeveer dezelfde spanning. Dus om dat goed te krijgen, moet je draaien en kijken waar hij afwijkt van de, van de cirkel. Uh, dus uh, uit het midden afwijkt. Dus de afstand tot de naaf, om nog even anders te zeggen. Uh, die kan je even markeren met een... Uh, knijper of iets dergelijks. En dan kijken... waar hij... naar links of rechts... uitwijkt. En als het overeenkomt... als het dezelfde plaats is... dan is het makkelijk. Dus waar hij... Uh, uh, het vest van de naaf is. Dus... Uh, ...afwijkt van de cirkel. Uh, trek je hem aan aan de kant waar hij... Uh, um, ...hoe zeg je dat nou? het is dus niet aan de kant waar hij uh, afwijkt, maar uh, dus aantrekken naar de andere kant toe. Het ja, is dus altijd aantrekken in plaats van... Uh, uh, los uh, maken. Dat moet behoorlijk op uh, spanning staan. En mocht er geen uh, afwijking zijn naar links of rechts, uh, dan gewoon uh, aan twee kanten uh, aandraaien. En steeds even kijken of hij niet te ver uh, uh, links of rechts uh, gaat afwijken. Ja, spaken aandraaien, dat doe je dus met een uh, spakenspanner. Ziet er een beetje primitief uit. Een, uh, een dingetje met uh, diverse... Uh, wijten uh, opening. Dan moet je eens even kijken welke breedte de... Nippel van de spaak heeft dat, moet wel de, dezelfde breedte zijn. Anders uh, mol je de nippel, en uh, dat kan dan vrij lastig zijn om dat eraf te krijgen als je een nippel gemold hebt. Dan, uh, uh, ja, meestal moet je er ook de, de spaak uh, doorknippen knippen, want uh, dat krijg je dan niet meer los. Nou, nog meer tips. Je hebt nogal er speling in de achteraar zit. En als je een terugtraprem hebt, heb je meestal ook een, een vierkant stukje... Uh, aan de achteras zitten aan de kant van de ketting. En als je die moeren losdraait dan uh, kan je die achteras uh, draaien tegen, uh, tegen de remhendel in. Ja, dan moet je natuurlijk weten hoe de remhendel vast gaat, maar dat uh, is dezelfde richting als de, de moer aan die kant. En ook op letten als je de moeren dan weer vastdraait, dat de as niet meedraait. Dus als die as gaat meedraaien, moet je aan de andere kant vastdraaien. Dus niet gelijk uh, aan één kant helemaal vastdraaien, want dan is het praktisch altijd dat de as ook meedraait. Als de as meedraait, dan krijg je weer verspeling of gaat hij juist zitten. vastzitten. Nou, nog meer tips? Wat ik vaak tegenkom, uh, het zijn die ringetjes met kogellagers, Er zijn die ringetjes kapot. Het uh, wordt dan gelijk onbereidbaar, het gaat, uh, als het kapot is, het gaat het eens knarsen en dan uh, loopt die op een gegeven moment gewoon vast. Dus die ringetjes, die gooi ik er bijna altijd uit. Alleen in de achterhuis laat ik ze nog wel zitten dat het nog grote kogels zijn. Maar verder gooi ik ze er altijd standaard uit. Volgens mij draait het ook soepeler zonder die ringen. Zonder ringen heb je ook iets meer kogeltjes erin. Dus het is bijvoorbeeld in de voorars. En in de stuuras en de trapas. Ja, het is wel makkelijk. Uh of raadzaam in ieder geval om uh, af en toe eens even te checken en uh, dingen los te draaien. Want uh, wat had ik uh, vorige week? Ik dacht iemand, uh, een kennis van mij die wou een fiets hebben en ik had er nog eentje staan. Gewoon een oud lijk. En, uh, het zadel was iets te hoog, bleek. En dan nou dacht ik dat, die, dat ik dat zadel althans uh, hoger gezet had, maar blijkbaar niet, want die uh, zadelpen die zat muurvast, zo vast heb ik er nooit meegemaakt. Ik heb één keer gehad dat ik uh, zo'n zadelpen, dus die pen die in het frame zit, dat die ook zo vast zat dat ik die uh, wel los kon krijgen eerst wat kruipolie erop en toen met een uh, zogeheten moordenaar uh, de pen uh, geplet dus van rond de plast gemaakt en met een bako, met die lange bako uh, kon ik hem inderdaad loskrijgen, maar wat ik vorige week had dat was niet meer los te krijgen en, uh, brak gewoon af. Dus toen was de hele fiets totaal los. Ja, misschien dat ik de restanten nog uit had kunnen krijgen met zagen of boren, maar daar begin ik niet aan. Tenminste, dat was de fiets ook niet waard. Had het, uh, de trapas had je vroeger uh, standaard die spies. Dus uh, ja een spie, een uh, soort wicht die door het gaatje langs een vlak stukje van uh, het uiteinde van de trapas gaat. Je moest je dan inslaan en vastdraaien met een motor. Ja, die wil ook nog wel eens uh, muurvast gaan roesten. En die heb ik eens uitgeboord. En dan het restant eruit geslagen. Ja, trap, als, uh, als daar een speling in zit, is het meestal ook zo'n uh, ringetje wat dan kapot is. Ze dus moeten toch helemaal open. Ja, soms zit het ook zo uh, vastgeroest dat ik het niet meer los krijg. Met, uh Dat, uh, dat is dan ook een soort roest Wat uh, gaat uitzetten Wat ook muur vast gaat zitten een bandje kan plakken in ieder geval. Dat, uh... Moet ik nog meer uh, over fietsen uh, vertellen? Ja, dingen die ik uh, die me opvallen. Ook de mensen die met de versnelling uh, rijden, dan hebben ze de ketting op het kleinste blad voor en het kleinste achter. Dan zit de ketting dus helemaal scheef. En in no time is dan alles versleten: de ketting en die kettingbladen. Of in ieder geval, achter is hij dan versleten. Ja, dan wordt hij dus weer weggemikt. En wat je ziet ook. Uh, Leren zadels. Ja, dat die niet opgespannen worden en niet ingevet. Dus die, dat wordt dan zo'n uh, zo hol uh, geval waar je niet lekker meer op kan zitten. Dus even aanspannen en invetten. Invetten, dat moet je niet. Uh, met uh, gewoon leervet uh, aan de bovenkant doen. Want dan uh, blijft hij bruin afgeven. Maar aan de onderkant, of aan de bovenkant alleen uh, transparant vet van uh, broeks. Ja, ik heb uh, zadels ook helemaal gerestaureerd. Je hebt ook nog eens van die uh, soort popnagels waar het dan met vast zit. <coughs> dat die uh, Nagels eruit uh, geflopt zijn Of dat ze scheef zitten En uh, ja, dat is er ook niet meer te repareren Dan heb ik dan uh, Boutjes ingezet gezet Met een uh, Schuine uh, Schuine boventoelopende bovenkant Zodat ze erin verdwijnen En De uh, uh, ...moertje aan de andere kant. Ja, het algemeen een beetje onderhoud. en uh, Als je wat vreemde geluiden hoort... ...of uh, als er iets uh, raars is... ...iets afwijkends... ...gelijk repareren, want... Uh, ...als je het uitstel. Als je er niks aan doet, dan uh, wordt het meestal een hopeloze zaak. Wat ik nog wel vertellen want waar ik op let uh, bij fietsen. Wat in orde moet zijn, dat is de balans. Dat, uh, dat je met losse handen kan rijden zonder dat je naar één kant hoeft te hangen. Als, uh, als dat niet zo is, kan je uh, het kijken of het achterwiel uh, in het midden zit. Dus in het midden uh, bij de trappers en in het midden onder het zadel. En uh, als dat zo is en uh, als ook het voorwiel in het midden zit... In het midden van de voorvork. Uh, is het mogelijk eventueel om. Uh, uh, het voorwiel er ietsje scheef in te zetten? Of een kant van de voorvork. ietsje uit te rekken? Uh, te, uh, uh, Hoe noem je dat? Uh, buigen naar één kant. Je kan het meestal ook zien als je... Uh, rijdt dat uh, het voorwiel naar links of naar rechts... Uitwijkt. Afwijkt. Of in plaats van... Uh, een kant van de voorvork uh, te, ver te verrekken, zet ik ook wel eens uh, de hele voorkant van uh, de fiets met uh, vork uh, tussen spijlen van een hek en dan duw ik tegen de onderkant uh, um, waar uh, de zadelpen in het frame gaat. Is ook een manier om uh, de vork te buigen. Ja, en dan even kijken of het beter is en uh, eventueel herhalen. Dat had ik uh, met mijn andere uh, Goeie, lange afstandsfiets. Ook een keer van de straat gehaald. Die, die stond weg te roesten. Dat de balans niet goed was. En even een klein beetje de vork bijbuigen. En toen was hij perfect. En waarom is het nou belangrijk, die balans? Uh, dat je met losse handen kan rijden dus. Maar het, het sturen... Uh, het gaat dus precies, en als je continu moet corrigeren om gewoon uh, recht te rijden. Ja, kan je dus niet precies sturen en uh, is het gewoon gevaarlijker fietsen. Dat merk je dan vooral als je met grote snelheid van een berg afgaat. Dat is dan niet aan te raden. Ooit heb ik uh, ook nieuwe fietsen gekocht. Dat is al lang geleden. Uh, even kijken wanneer. Uh, bij de firma Loman in uh, Amsterdam. Nou, ja, dat is denk ik 35 jaar geleden al. Heb ik drie fietsen uitgeprobeerd. Ja, ik test dus of, ze, of de balans goed is, maar geen was goed. Onbegrijpelijk. Maar ik heb geen fiets gekocht. Ik kan natuurlijk moeilijk uh, een fiets die ik nog niet gekocht heb uh, gaan uh, buigen. Nou ja, tot zover dit college fietstechniek. Uh, tot de volgende keer dan weer.